Het Deense restaurant Noma in Kopenhagen is net als vorig jaar uitgeroepen tot het beste ter wereld. Het Britse Restaurant Magazine laat ieder jaar 800 gerenommeerde culinaire deskundigen een lijst opstellen van de beste restaurants in de wereld. In de top 50 staan twee Nederlandse restaurants Oud Sluis steeg een paar plaatsen. Er staat nu 17e, de Libreien in Zwolle verloor wat plaatsen en staat nu 46e op de prestigieuze lijst.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 Dit is Radio 1 en Welkom in Casa Luna. Vannacht met Mieke van der Weyde. Goedenacht, in de tweede uur van uh, Casaluna. Niet alleen met Mieke van der Wij, maar ook met Alek Koppit en Job Gaijes. Zij uh, maken deel uit van de Amsterdam Klesmer Band. Dat is eigenlijk een band van uh, zeven man, maar ze zijn hier met z'n tweeën. We hebben het eerste uur gesproken over hun achtergrond, hun inspiratie. En dat liep van uh, Russische poëzie uh, tot... Uh, The Beastie Boys en uh, rapmuziek. Rap uh, maar goed, uh, die band waar ze in, in, in, in spelen, wat, ja, hoe is dat? Om, om, om, is, is het een, een levensvervulling? Is het, het is... Een... Uh, het is... Uh, hoe zou ik het zeggen? Het is heftig. Het is heftig. Het is heel heftig. We zijn al tien jaar in dezelfde bezetting. Ze mm -hmm. dus spelen al tien jaar met dezelfde zeven man. Ja. Um, en wat voor heb je het gevoel dat je een duidelijke functie vervult? Ja. En ondertussen wordt er een flesje opengetrokken. Ja, heel goed. Um, ja, zeker. Um, nou, zoals ik al eerder zei... Dat we, vroeger hebben we vrij veel bruiloften gedaan. Zo zijn we een beetje ja. begonnen. Ja. Op straat, cafetjes, bruiloften. En dan, was het ook wel, dan kon het wel bijvoorbeeld zo zijn... dat we, dat we smiddags op een bruiloft speelden... Ja en, en s'avonds op Lowlands ja. gingen spelen. Of, uh, of dat we bijvoorbeeld... Um, uh, lekker aardelijk. Glasje wijn erbij. Ja. O, of dat we bijvoorbeeld... Um, op uh, vrijdagmiddag... Uh, op het, bij het vertrek van een politicus of politica... in, uh, in Den Haag stonden te spelen. Wie was dat? Uh, volgens mij hebben we wel eens... Bij Tineke oh, bos bij een ja. vertrek mm -hmm. uh, mm -hmm. gespeeld. En nog wel meerdere politici. Dat was, was trouwens heel zwaar spelen. Want die mensen die staan daar niet voor de muziek. Die willen een borrel drinken en een uh, bitterballetje eten. Die staan over het met hun rug naar je toe. Mm. En, uh, en dan konden we bijvoorbeeld die avond of de dag daarna... op, op het ADM, uh, op, uh, op het Robodoc... Uh, krakers uh, underground feest staan te spelen. Dus, dus, dus onze functie in de maatschappij is eigenlijk zeer breed. Mm. We spelen zowel uh, ja, bruiloft uh, als... Uh, bijvoorbeeld concerten. Uh, gisteren hebben we een, een concert gegeven op slot Zeist. Het was een zit- en luisterconcert uh, waar, waar nou, ook wel mensen uh, nou, boven de 50, 60 uh, veel waren. Mm -hmm. ik, bedoel, ik, ik, ik, ik, uh, ik moest me inhouden om niet op de rollator te gaan zitten die naast het podium stond. Mm -hmm. uh, en dat ging echt helemaal te gek, maar als je bedenkt dat we een paar uurtjes daarvoor nog in Utrecht... voor een dampende menigte in Echo hebben staan spelen. Een uitverkocht Echo. Waar je, waar je gewoon... Uh, mm -hmm. ja. Dansen echt. Ja, echt zwaar dansen. Ja. Ja. Dus, dus ja, die muziek kan overal, dus, denk ik. Dat gevoel krijg ik wel vaak, ja. ja. ja. Dat, uh, maar goed, wordt het niet tijd dat jullie eens even wat gaan doen? <laughs> wat uh, <een> muziekje <laughs> maken. Ja, kom op, <laughs> Alek. Ja. Want, nou, ik, vind, ik vind het ook wel leuk ja. om nog wat meer te vertellen over, over, over de band gewoon. Nou, uh, vertel mij dan. Nou ja, goed. Uh, kijk, we zijn natuurlijk ook een band met, met zeven man. Mm -hmm. en, en We hebben allemaal onze eigen achtergrond. Uh, de, de ene komt uit, uh, uit de, de punk punkscene. Uh, Janvi mm -hmm. Jan van Strien. Mm -hmm. Die komt echt uit de punk. Die is echt kraker geweest. Ja. Uh, ik zal niet zeggen wat hij allemaal heeft uitgehaald, maar... Een te gekke gast en een, een ongelooflijke muzikant. Echt ja. uh, een van de meest virtuoze muzikanten die ik ken. Ja. Theo um, is de, de zoon van, uh, uh, van iemand die accordeonist en kunstenaar was. Mm -hmm. Hij is accordeonist geworden en zijn broer is kunstenaar geworden. Dus beeldend kunstenaar. Uh, Gijs, uh, Gijs Leefveld, onze trompetist, is, uh, is de zoon van een uh, verkeerspsycholoog. En ze, dat zijn vader en zijn moeder is, uh, zit helemaal in de muziek. Hm. Die, uh, die heeft een, uh, een stichting die uh, Turkse muziek in Nederland uh, brengt. Hm. Ik geloof dat ja, Alec, uh, Alec staat, staat heel ongeduldig een met een accordeon om. Ja. Nou, ik zou zeggen, <laughs> laat nou ook maar eens even wat horen. Misschien we hebben nog een heel uur, dus... Uh, Oké, okay, Nou, maar dan, ik wil zo meteen ja. nog wel wat meer over de band zelf ja. uh, vertellen. Ja, maar ik denk ik eerst even, even, even wat spelen. Dan kan dat nee. gewoon allemaal nog... Dan gaan we een ja. nummer spelen. Het heet... Ja? Bij een rib en Zuiden. Ja? Bij de Rabijn Aan de tafel. Ja. Oké. Okay. Bij de Rabijn aan tafel. Ik ben benieuwd wat er op tafel komt. Alleen maar eentje voor jullie klappen, maar dat doe ik heel graag. Wat ik mij afvroeg uh, toen ik uh, jullie hoorde... en uh, dames en ik, noem nog even de namen Alek, Koppit en Job Grijs... van de Amsterdam Klesmer Band. Is dit nou een traditioneel nummer... of is dit een nummer dat jullie hebben geschreven? Dit is een traditional. Ja, want ja. Waar bestaat jullie repertoire uit? Uit beide? Nee, het repertoire van de Amsterdam Klesmer Band is uh, echt uh, zelf geschreven. Dat is uh, op misschien twee of drie liedjes na. Als we een show doen, uh, is, uh, hebben we alles zelf geschreven. Dat en wel. we hebben zelfs ja. subsidie gekregen van het Fonds voor de Podiumkunsten... om stukken te schrijven. Oh, dat is mooi. Ja. Maar dit was een traditional? Dit was een traditional. En waarom je ja. daar ook mee beginnen? Nou ja, het is zo dat als Alek en ik met z'n tweeën spelen... dan spelen we eigenlijk over het algemeen traditionals. Waarom is dat, <laughs> Alek? Ja, het is uh, voornamelijk... Uh, mm, gemakkelijker voor mij. Oh? Ja. ja. Um, ja uh, omdat... Uh, als bijvoorbeeld wij spelen in, uh, als een duo... Ja. ...bijvoorbeeld... Uh, ...wij zoeken een soort... Uh, ...een manier om... Uh, ...meer, uh, zeg maar... To, ...hoe zeg je, toegankelijk? Uh, ja. Toegan ja, om, ja, toegankelijk, ja. Voor, voor onszelf ook, want kijk... ...die, die, die nummers van de Amsterdam Calisme Band... Ja. Die zijn geschreven op zeven man. Ja. Dus, dus dat zijn ook arrangementen die, uh, voor, zeven man die voor zeven man zijn. Ja. Dus dan speelt die wat, dan speelt die wat. Doen jullie uh. dat wel eens vaker, dat je met z'n tweeën er gespeeld? Of is dat echt speciaal voor Casaluna? Nou, het is een speciale gelegenheid. Bijvoorbeeld familielijden van Job. Wij zijn. Bijna familie, bijna toe. Uh -huh. ik. herinner op zijn grootvader's 100ste verjaardag. Zijn moeder, van, uh, 60ste verjaardag. Ja. Ik kreeg, heb echt zollig gespeeld. Ja. Ja. <laughs> en um, ja, vrienden en dat soort dingen. En, maar ja. het is wel zo dat Alek en ik hebben gewoon wel een, een gedeeld repertoire wat, wat uh -huh. vooral uh, bestaat uit traditionals. Ja. Dus, dus echt van die oude klasmerliedjes. Uh -huh. uh, het lijkt met melodieën. Ja. En uh, Alek heeft een, een enorme schat aan, uh, aan Oekraïnse en Russische, vooral Russische uh, liedjes uh, gevangen. Russisch-talig. Russisch ja. Maar zing je dan ook Russisch? Ja, ja natuurlijk. Ik zie ja. voornamelijk Russisch. Ik ken Jiddische liedjes. Ja. Uh, maar uh, tot nu toe zijn er alleen maar een paar die ik vind. Uh, de teksten heel mooi. Omdat voor mij de taal is niet genoeg. Het moet echt een mooie test, uh, en tekst... We, en waar gaat zo'n tekst dan over? Uh, u bedoelt uh, wat ik zie bij Klesmanbeek? Nou, jij zegt, jij zegt, dat ik vind het belangrijk dat die tekst mooi is. Maar waar, ja. gaat, waar, waar gaat die tekst dan de bijvoorbeeld over van zo'n Russisch liedje? U, u bedoelt traditionele liedjes en, of, ja, bijvoorbeeld, wat ja. uh, oh ja, of wat ik schrijf? Wat kan dan een onderwerp zijn? Eh... Er moet sowieso uh, wat humor daar zitten. Omdat. Um, voor mij het is het heel belangrijk dat. wel, uh, ja, maar, um, maar wat humor, maar. Wat, waar, waar, wat is het onderwerp? Ja, yeah, bijvoorbeeld. Voorzien? De mama is gegaan en is een soort uh, uh, lied over de. Hoe zeg je dat, benchmaker? Uh, uh, uh, uh, uh, een huwelijksmaker, Een, hu een, hu een koppelaar. Ja, <laughs> een die, ja die, uh, het lukte mijn een meisje te. Genaamd, ja. je dat, verkopen? Ja, ja. <laughs> maar zij, rug, had, ja. zij had slechte tanden. Uiteindelijk, ja, het is, uh, goederen die zijn niet helemaal. Slechte tanden. <laughs> ja, slechte tand, <tie> dus die een is Dus dat is een heel, heel, ou, heel oud liedje dan natuurlijk. Yeah, ja, het is een oude liedje, het is van vorige eeuw, dus uh, ja. begin van vorige eeuw. Dus uh, een heleboel veranderd sinds die tijd. Ja. Maar nu ik vind ik het juist grappig, omdat, omdat in context van hedendaagse gelijkheid en uh, ja... Juist om dat liedje te zingen. Ja, Terwijl directe, natuurlijk niemand... Directe, dat, directe, ja. Ja, um, natuurlijk niemand verstaat het natuurlijk. Maar leg je dat dan ook uit tijdens zo'n concert waar het over gaat? Als mensen vragen na het concert ja, uh, vertellen. Okay. Ik. Uh, tijdens het concert, ik zeg alleen maar een paar woorden. dat gaat over dat en die. Ja. Maar het is altijd met, uh, met humor bedoeld. Ja. Het is altijd lighthearted. Geen mm. soort of ja. liedjes. Ik moet wel of, zeggen ook dat, uh, dat uh, in, de, in de loop van de tijd heb ik, heb ik ook wel zo nu en dan Clasmer concerten gezien van andere bands, maar mm -hmm. wat, wat mij altijd zo irriteerde was dat als iemand dan een liedje zong dat hij dan de hele tekst in het Nederlands of het helemaal uit ging leggen. Mm -hmm. dus dan, maar dan, dan heb je dus uh, uh, twee minuten gehouden hoer en dan komt er een liedje. Okay. En dan weer twee minuten gehouden. En dat, dat bleef maar zo doorgaan. Ja. Ik vind het eigenlijk, ja, ik bedoel, als je wat vertelt erover, dat vind ik leuk. Maar dat je niet, de, niet elke keer het hele verhaal nee. uit aan het leggen bent. Goed. Gaan jullie nu nog een, een, een liedje doen met zang? Of was, was je dat niet ja, van plan? Uh, we gaan uh, Geziet in Amsterdam doen. Mm -hmm. Oké, okay, ja. graag. Dat is een liedje wat ik uh, een tijdje geleden zelf heb geschreven. Ja. En uh, dat is, uh, ja, dat is een beetje een, een, een soort van fantasie over uh, mosje... Mosje is een, uh, een Joodse man in Amsterdam. Ja. Een beetje hoe hij zijn uh, dag doorbrengt. Oké. Okay. <laughs> Alec Kopit en Job Gijs, Dames en heren van Amsterdam Klesmer Band. Ik hou er veel van koffie en drink de shabbos wijn. Eet ik veel te vis, maar nooit eet ik geen zwijn. Ik ga dan naar de markt, haal kip voor in de soep. Voer de Joodse handel, oi ik voel me goed Die chickse is wel mooi, heel goed toch voor een gooi Maar een medeleven van mij heb ik een ze zei en zei Ik ga er naar de school en trek, een grote schmoel Schmeigen met een bijgel, begrijp wat ik bedoel Toch zie je mij wel leren, geheel uit de Torah Ontwikkel en verwikkel, mezelf als een gabber En s'avonds aan de koningdomen het word ik dan Ik voel me heel gezond, en een gaziet in Amsterdam oh! Verder met compleet nummer 2. Ik ben geen machiner, maar vrijelijk ben ik wel. In de snogen is een groppen. ik trek hard aan de bel. Mijn jatten zijn zo koud, de hele dag gesjout. Tonnetjes met pekelharing en veel zout. De mispogen is compleet en daarmee gelijk het drama. Roddels heen en weer, staat op de kezenkoef er neer. De jongetjes met pijers, rebbers met een baard. Togens met fruitschalen en meisjes met een taart. De kallen heeft de gozer aan de haak geslagen. Als ze zijn getrouwd dan ze beginnen te sneller klagen. Zeg Mosje, die lever is niet koosje. En zag je dat je pak gestreken is voor de van vanmorgen? En hadden het nog eens op met de snurren op het plein. Je weet dat ik met bezig in Jeruzalem wil zijn. Maar hey, wij hebben geen racmonis met die man. Want hij leeft als een gelukkige gaziet in Amsterdam. Oh. Wel, ja, en uh, uh, Job, hoe, hoe kwam je nou bij dit lied, de, deze tekst? Het, het kwam uh, door die melodie, denk ik. Oh. Die melodie. Ik had die melodie geschreven en ja. toen, toen uh, kreeg ik inspiratie om de tekst te schrijven. Ja. En waarom ja. dan uh, over deze gastiet in Amsterdam? Jij ja? Ja, moet er ergens over schrijven. Nee, nee. <laughs> ik dat weet het niet. Ik had dat beeld bij, bij die melodie. Die was vrolijke, mm -hmm. melodie was ja. zo'n vrouwelijke Jiddische melodie. En ik, en ik krijg het beeld van die mosje die dan door Amsterdam loopt. En die naar, naar de markt gaat om kip te halen voor ja. in de soep. En die mot krijgt met zijn vrouw. En nou, een, een soort, een soort en, een en, moos van Moos en Sam bijna. Zo'n zo ja, type ja, ja, ja. van Max de Jeur uit die moppen. Ja. En Pesach kwam er ook nog in voor. Pesach, je weet, schat, je weet dat ik met Pesach in Jeruzalem wil zijn. Ja. <laughs> nou, omdat we dit ja. toch toch losjes hadden opgehangen aan, aan, aan Pesach. Maar Precies. Jullie hebben, zeiden we, nou, daar hebben we niet zo heel erg uh, veel mee. Nou, ja. je was aan het vertellen over de, over de band. En wou je nog iets over meer vertellen, toch? Nou ja, kijk. Uh, de Amsterdam Clashman Band is, is natuurlijk inmiddels uitgegroeid tot een... Um... Een internationaal instituut? Ja. Ja. We hebben een management, een manager. Um... We hebben agenten in uh, België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje. Uh, waar nog meer? Maar... Zwitserland, Oostenrijk. Oostenrijk. Maar, ja, maar zijn er dan in die andere Europese landen niet dit soort bands? Ja, natuurlijk. Maar, maar niemand, zoals de Amsterdam Klesman Band. <laughs> en wat maakt jullie dan uh, anders? Ja, Alek, wat maakt jullie dan anders dan die andere band? Nou, in de West-Europese uh, landen. Het, uh, ah, je bent een beetje in de buurt? Blijf je een beetje in de buurt van de band? Ja, ik ben dankjewel. helemaal in de buurt. Okay. Okay. Jullie <laughs> van hebben het een grote ja. schermen, cel, Ja, de ja. ja um, uh, ik denk, wat maakt de Amsterdam Klesman Band uh, heel bijzonder? Dat wij hebben. Uh, Minderheid, uh, ja, eigenlijk ik ben de enige niet hoogopgeleide opgeleide in de band. De rest van de uh, jongens, behalve onze uh, trombonisten en accordeonisten... die hebben klassieke muziek afgestudeerd. Mm. De rest zijn uh, jazzmusiciën. Die hebben jazz in verschillende conservatoria van Nederland gestudeerd. Dus improvisatie komt uh, makkelijk bij Amsterdam En Dat is eigenlijk niet het verhaal met de meeste klezmerbands, uh, maar, behalve. Hoe zijn die dan samengesteld? De meeste mm. bands, hoe zijn die dan samengesteld? Ja, most, ja meeste kleismaan bent zoals je kent ze spelen Echt een soort traditionele versies, uh, ja, melodieën uit hetzelfde mm -hmm. boek. Dus een bepaalde soort uh, Klezmer -bible, als je wil. Ja. Um, en iedereen speelt aan hetzelfde boek. Of, uh, Jullie naspeelt... zijn eigenlijk veelzijdiger, begrijp ik? Uh, ja, ik zou Varieerde. zeggen, er zijn veel invloeden van alle soorten mm -hmm. muziek. En helaas, wij hebben uh, de, nog steeds de naam Amsterdam Klezmer Band. Omdat eigenlijk, dus we zijn heel ver van Klezmer eigenlijk... Qua structuur van onze muziek. Maar je zou niet eigenlijk is. dat klesme eraf halen, begrijp ik. Je ja, zou graag dat willen weggooien, nu. Dat kan niet meer. Dat kan niet meer, nee. Niet meer, nee. Maar want als jij je hebt net zelf dat nummer laten horen. Als jij zo'n nummer schrijft, dat gaat het ook over. Een gasite een, een, een, een in Amsterdam. Dus dat, dat klesme ja. die. Ja, dat zit eraan. Dat zit eraan. Maar je luister luisteren niet naar Klesmer. <laughs> nee, nee, maar vijf ik jaar geleden dat het ingewikkelder is dan ik dacht. Ja. Vijf jaar geleden hebben we die discussie gehad in de band... Ja? van moeten we, moeten we die naam veranderen. Mm -hmm. En, en maar, wat had je dan... Uh, nou, eigenlijk waren, waren we vijf jaar geleden ook al zo uh, bekend... als Amsterdam Klesmer mm -hmm. Band, dat, je de, dat ik zoiets had van... ja, sorry, maar als je nu uh, je, uh, je naam verandert in... Uh, maar waarom maar, zou je het willen? Ik wil het niet. Nee. Ik hoef het niet. Ah, like maar ja, er zijn natuurlijk zeven mensen in de band. Ja. Ja, er zijn zoveel mensen die noemen zich uh, Clasma Bands. En, uh, ja. uh, nice. ik, uh, yeah. okay. Maar als, als ik nog, nog even wat mag zeggen... over wat de Amsterdam Clasma Band uh, anders maakt mm. dan andere bands... Yeah. en vooral dan andere Clasma Bands... is, is uh, de, de achtergrond van de musici... Kijk, we zijn inderdaad allemaal professionele mm. muzici. Wat je vaak ziet binnen klesmermuziek is dat mensen of direct uit, uh, uit de klassieke hoek komen en uh, klasmer ook daarnaast gaan maken. Of dat, het, of dat ze uit de amateurhoek komen en klesmer gaan maken. En wat het bij ons is, is dat we uh, de, de een, uh, laat ik zeggen Joop van der Linden, Linde, onze uh, trombonist, die heeft jarenlang in reggae bands gespeeld en mm -hmm. salsa bands. Gijs Leefveld is, is een, een, een begenadigd jazzmuzikant. Hm. Jasper de Beer, onze contrabassist, die heeft sideco uh, gespeeld. Die heeft oh, jarenlang die... funk gespeeld. Jazz opgeleid. Uh, uh, nou ja, Jan van Strien, die, die onze kleinitist, ja. die heeft jarenlang met rai gespeeld. Maar wat maakt en... klesmermuziek dan tot klesmermuziek? Nou ja, wat, wat ik denk is dat, dat uh, vooral de functie... De functie de die een die, die groep. Nou uh, ja, dus kijk, de sound van de Amsterdam Klesmer Band is. contrabas, accordeon, percussie, trompet, trombone. Maar, maar toch haal je die muziek er meteen uit clarinet, als klesmermuziek. En saxofoon. Ja. Dus wij hebben ons geluid. En ja. dat geluid dat is gewoon. AKB. En uh, het, het is eigenlijk een klein blazers... Een klein fanfaretje. En ja. Klesmer is, is. of een beetje. Um, Laat ik zeggen, blaasmuziek. Of ja, er zijn ook altijd mensen die zeggen, ik mis de viool in jullie muziek. Ja, die Want, fiddler. Ja, precies, de fiddler on the roof. The roof ja. Maar ik denk dat, dat vooral Klesmer een functie in de maatschappij moet hebben. Ja. En, wat en, is die, denk, en wat is die functie? Die functie die, die, die moet veelzijdig zijn. Niet, niet alleen op bruiloften te spelen, ja. maar, maar dat je ook concerten geeft en dat je ook. Wat jullie doen bij, weet ik veel, als iemand een lintje krijgt, dat je daar dan wordt uitgenodigd. Wij waren gevraagd om te spelen op de begrafenis van Harry Mullis, Maar we zaten in het buitenland, dus we konden niet. Dat... Er, er was wel een, een, een orkestje. Ja, die guy heeft het uh, ja. heel mooi opge, opgevangen. Ja. Absoluut. Maar daar zou, zou het ook heel geschikt voor zijn. Goed, um, ja, hebben jullie nog tijd voor een nummer? Ja, Alek gaat een liedje zingen. Ja, nou, als dat zou kunnen. Limontjiki. Limontjiki. Ja. Ja. Ja. ja, is goed. Wat nee, samen, samen, wat jullie, en wat is dat voor liedje? Het is een liedje die heeft ons ontzettend beroemd gemaakt. Oh. Het <laughs> heet En wat betekent dat? Het is uh, letterlijk betekent citroentjes. Um, oh. Maar uh, het heeft een uh, eigenlijk mening van ja, bakken met geld, weet ik veel. Oh. Emmers bakken <laughs> met geld. En in welke taal gaat het? Het zingen? is van de uh, jaren twintig toen... Um, was Letterlijk honger in Rusland. Dus uh, mm -hmm. dat was een hele uh, sarcastische. Het heeft een hele sarcastische tekst. Omdat geld waren geprint door miljoenen. Ze waren gebruikt als uh, behang. Mm -hmm. Omdat ze waren waardeloos. Net zoals in Duitsland in de ja. jaren dus Een enorme crisis en uh, honger. En, uh, die lied is, uh, is uh, een uh, lied van een zakkenroller. succesvolle zakkenroller. Hij uh, heeft zo'n vingertjes dat niemand voelt. Mm. Niks. Also. Daar gaat dit lied over. Yeah. Nou, ik ben heel benieuwd. Limontjes. Limontjes. Limontjes. Citroentjes. Zakkenrollers. Wow. Ik ben er niet in geslaagd. Ik ben in geslaagd. Ik ben er niet in geslaagd. Ik ben er niet На базаре шум и гам Слышны разговорчики Кто-то шопнул чемодан И унес лимончики Ай, лимончики Вы мои лимончики Где растете Не в моем саду Ай, лимончики Вы мои лимончики Где растете У Сони на балкончике На Костецкой бене жил, беня мать свою любил Если есть у не мать, значит есть куда позвать. Ой, лимончики, вы мои лимончики Ой, где же вы теперь? Ой, лимончики, вы мои лимончики Где растете те у на балкончики? Dat vond ik echt fantastisch mooi! Dank je wel. Ja. Maar, in, in, maar die, die, die, die citroentjes, wat hebben die nou te maken met die zakkenroller? En die, al die bankbiljetten die geprint ja, okay. worden? citroen in het Russisch is limon. En limon is een soort uh hey, a, kind of metafoor. is een metafoor voor miljoen. Miljoen. Het geprint door Een stuk brood kost miljoen roebel in die tijd. oké. Een klein stuk brood. Oké, dus dat, dat is een woordenspel eigenlijk? Ja, ja. Een woordenspel. Miljoen en limoen. Ja, ja. Oké, ja, ja. Ja. Limon betekent ja, een miljoen. Ja, nou, na, na, na, ja, nu, nu begrijp ik het. Ja, dat is een echt een, dit is een mooi liedje. Het is toch ook zo, uh, zo aardig dat die zakkenroller... die kijkt op het balkon van de buurman... en die ziet daar die, die, die, die mand met, met limontjes liggen? Ja, de right, man die heeft... Hij heeft zijn hij heeft ook miljoenen. Nee, het is een yeah. woordspel. Ja. Yeah. Yeah. Ja, ik vind dat hij echt heel mooi zingt, hè? Hij zingt te gek. Het is een, uh, het is een uh, geboren zanger. Ja. Absoluut. Ik zou graag willen dat hij nog een liedje zingt. Nu nog? Ja. Maar misschien moet... Ik denk dat we gewoon even een nummer moeten draaien van onze nieuwste plaat. Ja. Je bent moe. <lacht> is dat nee. goed? Ja, nee, natuurlijk is dat goed. Want uh, die heet... Het nummer heet na je kastje, een nieuw verhaaltje. Ja. Alex zingt het en... Uh, en is... Ik zing ook wat. Ja, en dat het is, is van de, de, de, de nieuwe cd van jullie heet Katla. Katla. En betekent dat nog iets? Katla, dat is de naam van de grootste en gevaarlijkste vulkaan op IJsland. Oh. Ja. Oké, okay. goed. Ja. Hier gaan we. Naar je kastje! MUZIEK <stutters> Not the men's pitch. Eksta kandunyon Money, money, ik heb geen poon. Kierter money, niks te do. Ookradi, ik ha ni stelen, zara bode, te spelen. Money, money, ik heb geen do. ik stelen, Het ben je dagen lappen, ik kan niet op Shoppen bij de het is een grote Werken voor een of in de ww. Elke avond hangen, ik zit voor de tv. Namens kopiesotsky, zoet ze even staan. Распусились почки, в печи нет пусто. У меня, конечно, есть один навет, больше петь не буду. тоже нет. next to За Stay there's a lot of water Neat Больше welk nummer was dit, тоже dit is uh, naar kastje onze samenwerking met Job. Ja. We hebben allebei teksten, ja. uh, teksten geschreven voor de En Het gaat over ons bestaan als muzikanten. Goed, we moeten uh, één dag hier en de da andere dag ja. daar naartoe ja. met de bus. En het is ook wel eens goed om die klesmerband in, in een volledige bezetting te horen. En dat zijn er namelijk zeven. Ondertussen kregen we uh, leuke uh, reacties... Uh, van Jos Kruisinga uit Groningen. Die zegt: Hallo, vorige week zag ik de Amsterdam Clashman Band nog in Vera in Groningen. Ja, ja. ja weet u dat nog? Ja, ja ik ben, hij, ben nog aan het bijkomen. <laughs> ja, hij schrijft: Ik heb ze daarvoor ook meerdere malen gezien. Live is een optreden, altijd een feestje. Het mooie aan de band vind ik het feit dat ze veel experimenteren en vaak met andere artiesten samenwerken. En daarmee mengen ze traditionele muziek met moderne invloeden. Mijn mooiste ervaring met de band was een toegift. Wederom in Vera, waar de band als looporkest het publiek rondging, inclusief sousafonist. Met name de grote, harige sousafonist was yeah. een indrukwekkende gastmuzikant. Inderdaad, ja. Wie was dat dan? Ja, Arno Bakker, dat, ja. is een, uh, dat is een verschijning. En die speelt fantastisch tuba. Uh, ik bedoel, sousafon. En die was er afgelopen donderdag weer, dat is een goede vriend van ons. Ja. Dus, uh, ja. Maar dat is wat jullie dus vaak doen, met, met, ook met uh, gasten werken. Nou, eigenlijk minder dan, uh, dan, deze, heer, uh, dan deze heer misschien uh, doet denken. Want ja. het is eigenlijk zo dat we voornamelijk gewoon met z'n zevenen spelen... En een enkele keer hebben we wel ja, eens maakt een uitstapje. Zoals die Sousa voorneest. Precies. Ja. Ja. Ik heb hier trouwens nog meer Twitters, uh, twitteraars. Uh, Amsterdam Klesme vrijdag nog gezien in een dampunt echo te Utrecht. Geweldige avond gehad. Ja. En hier nog één. Ik heb het Amsterdam Klesme bent gezien in februari 2009 tijdens 25 jaar gekraakt zijn van binnenpret in Amsterdam. Erg goed. Ja. En dan. Uh, oh. 2008 was het. Uh. Of 7... Lang geleden. Nou ja, goed. In ieder geval, er zijn veel mensen die, <laughs> die jullie nog herkennen. Goed, uh, ja, jullie willen zo langs van naar huis, begrijp ik. Je hebt het druk. Het was een lange dag. Het was een lastig dag. En het was vooral een heel lang weekend. Ja, oké. Okay. Goed, nou, ik laat jullie gaan. Uh, uh, we hebben nog jullie cd, daar gaan we dus dit komende... Nou, we hebben eigenlijk nog maar ruim 40 minuten. Uh, nog wat nummers van draaien. En uh, misschien vindt u het nog leuk om uh, even te bellen met 0800 1121. Uh, als u de uh, Amsterdam bent gezien heeft... of over de muziek in het algemeen, uh, dat kan natuurlijk ook. Dat zou leuk zijn. Nou, uh, dank jullie wel voor de komst. Ik vond het heel leuk om, uh, ja. om hier te zijn geweest. Ja. En een, een grote eer ja, ook. En, en wat ik ook graag kwijt wil, is nou? dat ik dit programma eigenlijk al heel lang ken. Yeah. En dat, dat wij hier nu zijn uitgenodigd tijdens volle maan. Is het volle Tid maan? Het is volle maan. De, de maan is echt een gigantische ja. joekel van de maan... Ja. hing er ja. boven de snelweg toen we hierheen kwamen. Ja. Dus Prachtig. Ja. Prachtig. Dus, uh, Casaluna doet ze zijn naam wel eer aan vanavond. Ja. Ja. Alek, Koppit en Job Gaijes uh, waren mijn gasten uh, vannacht... Uh, ze zijn dus allebei uh, leden van de Amsterdam Klezmer Band. En ik moet je zeggen, ik vond het toch met z'n tweeën wel echt heel erg mooi klinken hoor. Het is wel puur zo'n geluid. Ja. Het, het is, ja, met z'n zeven is het ook weer heel, heel veel, dat is ook mooi. Maar ja, het, het, een lied komt soms ook heel krachtig over als je het juist met minder mensen speelt. Ja, misschien is het een ja. ja. Vind je niet? Ja. ja. Ik weet het zelf ook niet? Ja, Goed, oké. Okay. Goed, wat, uh, welk nummer zullen we dan nu als jullie uh, je spulletjes inpakken... en huiswaarts keren uh, draaien? We gaan de Nieuw-Terk draaien. Ik zal hem even opzetten. Ja. De Nieuw-Terk, dat is uh, dat uh, wederom een 14. stuk van van uh, Strien. Ja, oké. Okay. Ja, oké. Okay. Dankjewel. En wel thuis. Ja, dit was een nummer van de nieuwste cd van de Amsterdam Klesmer Band. Die heet Katla. Ik begreep naar een vulkaan op IJsland. En dat is een prachtige cd. We gaan er nog een nummer van draaien. Terwijl hier Alec Kopit en Job Gaies de deur gaan. Dag mannen, dank jullie wel. Wij gaan een nummer van jullie draaien. Dat is nummer 7 van deze cd. En die heet Oskars Kocek. En zet hem nog zelf even op voordat hij de deur uitgaat met zijn alt saxofoon. Nou, dat is dan wel heel lief, dank je. Het was het nummer Oscars Kocek van de Amsterdam Klesmer Band. Zeven mannen zijn het in totaal. En ik had er vanavond uh, twee te gast. Alec Kopit. komt oorspronkelijk uit Odessa en Job Gaijes uit Amsterdam. Twee bevlogen muzikanten, maar ze zijn nu, uh, ze zijn nu gevlogen. Ja, ik uh, heb u eigenlijk als luisteraar een beetje verwaarloosd. Hè? Meestal kunt u wel bellen in Casaluna met 0800 1121. En dat kan ook nog wel. Uh, misschien hebt u een leuke verhalen over, uh, over klesmermuziek. Ik kreeg wel wat uh, leuke mailtjes over mensen die uh, genoten hadden van de, van de klesmerband. Uh, Want ja, wat krijg ik hier? Muziek, muziek en nog muziek. En nu, zoals alle nuchtere mensen, aan de arbeid. Groeten. Ja. Um, Trek twee van het album. Ik denk dat we dan nog maar van hun laatste uh, album een. Uh, een nummer gaan draaien, dat is uh, nummer twee. Katla, dat is ook uh, uh, de, de titelsong van het uh, album... laat nummer van de gelijknamige cd van de Amsterdam Klesmer Band. Ja, Ik ga het, uh, het uh, antwoordapparaat van morgen eens even inspreken. Want morgen is het een jaar geleden dat in de golf van Mexico het booreiland Deepwater Horizon explodeerde. Er vielen direct elf doden en daarna stroomde nog maandenlang ruwe olie die zee in. U weet het vast nog wel, een enorme milieuramp was het gevolg. Een jaar na dato vindt in Den Helder een internationaal symposium... met als onderwerp wat zouden de gevolgen kunnen zijn... voor de Noordzee en de Waddenzee. Dit is de voicemail van Casa Luna. Ja, dag Frank, Frank Dumos. Jij ontvangt morgen een van de belangrijkste sprekers op een symposium... dat als onderwerp heeft wat zouden de gevolgen kunnen zijn... voor de Noordzee en de Waddenzee als er zo'n enorm booreiland zou exploderen...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 Misschien dat is dit nou weer voor muziek. Nou, het heeft wel iets te maken hoor met waar we het de afgelopen twee jaar over gehad hebben. Er waren ook mensen die zeiden, ik heb het nu wel gehad met die zigeuner Muzak. Um, daarvoor heeft Job Gaius dit cd'tje achtergelaten. En het heet La Boutique Fantastique. Hij werkt uh, samen met nog andere mensen. Onder andere met Kite Man. En hij heeft dit nummer, onder andere geschreven, dat heet Deserted. Zo ziet u maar hoe ontzettend veelzijdig die man is. En uh, ik hoop dat u genoten heeft. En het um, is het einde van Kazaluna. Uh, Tot morgen. Ik ben ook wel eens bang. Net als jij. En jij. En ik. En ik. en CRV.